Jobboot met het NOS-journaal. Patiënten krijgen niet altijd de beste beschikbare medicijnen voorgeschreven. Niet omdat de artsen dat niet willen, maar omdat de artsen dat niet mogen van de bestuurders van het ziekenhuis waar ze werken. De ziekenhuizen krijgen te weinig geld om de vaak dure middelen aan alle patiënten te geven die die medicijnen nodig hebben. Een aantal doktoren waarschuwt ervoor dat dit tot ongewenste situaties kan leiden. Minister Schippers is volgens de bezorgde artsen al in 2012 gewaarschuwd voor dit probleem, toen zij het budget voor dure medicijnen overhevelde naar de ziekenhuizen. De ravage op het spoor bij Teugen is zo groot dat het nog zeker enkele dagen duurt voordat treinverkeer mogelijk is tussen Apeldoorn en Deventer. De NS verwacht dat de treinen pas weer op woensdag op dit traject zullen rijden. Vanmorgen botste een trein op een auto, daarbij kwam de automobilist om het leven. De trein is door de botsing ontspoord, de passagiers en de machinist bleven ongedeerd. Het ongeluk heeft de bovenleiding bij Teugen ernstig beschadigd. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk gisteren bij het tankstation aan de A1 bij Radio Kootwijk. De man van 20 uit Deventer, die volgens de politie met zijn auto tegen een LPG-pomp is aangereden, ligt met botbreuken en brandwonden in het ziekenhuis. Hij kan nog niet worden verhoord. De man is buiten levensgevaar. Bij de botsing met de pomp brak brand uit, waardoor vier auto's uitbranden. Daarbij raakte een vrouw van 31 gewond. Feyenoord heeft de topper tegen PSV gewonnen. In Rotterdam werd het 2-1 voor Feyenoord. Het was de vierde nederlaag voor PSV, dat overigens nog ruim aan de leiding blijft in de eredivisie. Ajax-Ado Den Haag eindigde in 1-0. Daarmee verkleinen de Amsterdammers de afstand tot koploper PSV. Groningen speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Twente. En Peck Zwolle, Excelsior, eindigde ook in een gelijkspel. Daar werd het 1-1.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 and obscured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 En jij bent erbij.